Mautschreurs met het CNA-journaal. Slagen in die stad. Wie het mag ontwerpen en waar het monument komt te staan is nog niet bekend. De Belgische overheid trekt er 100.000 euro voor uit. De onthulling van het monument is op 22 maart, precies een jaar na de aanslagen op vliegveld Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek, daar kwamen 32 mensen om het leven. Contant geld is over 10 jaar praktisch verdwenen, dat zegt de betaalvereniging die alles registreert. Voor het eerst is er dit jaar vaker gepind dan contant betaald. Pinnen heeft volgens de organisatie voordelen. Het is makkelijk en ook is er minder risico op overvallen of diefstal door personeel. Maar het heeft ook nadelen. Zo zouden mensen die pinnen minder beseffen hoeveel ze uitgeven. Ongeveer 150 inwoners van Slieterecht en Dordrecht... hebben gedemonstreerd tegen de chemische bedrijven Dupont en Gemoers. De actievoerders eisen dat de Dordse bedrijven stoppen met wat ze noemen het vergiftigen van de omgeving. De organisatie had op duizenden deelnemers gerekend en is teleurgesteld in de lage opkomst. Het RIVM doet een groot onderzoek onder omwonenden, werknemers en ex-werknemers. Maar de demonstranten vinden dat het te lang duurt. Turkije blijft erbij dat de PKK achter de bomaanslag zit gisteren in de stad Diyarbakir. Een Amerikaanse internetsite had gemeld dat terreurgroep IS de verantwoordelijkheid had opgeëist. Maar de Turken nemen die claim niet serieus. Ze zeggen dat er berichten van militante Koerden zijn onderschept. Die zouden wraak hebben willen nemen voor de arrestatie van Koerdische politici. Bij de aanslag in Diyarbakir kwamen negen mensen om het leven. Zo'n honderd mensen raakten gewond. Het weer vanavond en vannacht kan vooral aan de kust nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of vijf. Ook morgen aan de kust nog kans op regen, Dan zo'n acht graden. Vanaf maandag kouder. En s'nachts gaat het licht vriezen. En dit was het NW. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 En rond de klok van kwart voor zal het op drie aan de beurt zijn. Maar eerst gaan we de nummer 14 rijden van deze week. Dit is Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean.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 That's to love, mm -hmm. ignite in the heat of the moment. Let those sparks. Want you to raise my roof Something sensational, sensational.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 Van Deze week Britney Spears samen met g GEZ met Make Me 13 weken lang in de lijst, ook meteen de hoogst genoteerde plek is nummer 11. En deze week blijven zitten in de lijst der lijsten. Even hey, voordat we aan de top 10 gaan beginnen, ga ik eerst een kleine race meedoen van de, de, nou ja, twee derde van de lijst ongeveer. De tweede, de, ja, ja. In ieder geval het stukje wat we al gehad hebben of uh, nog niet helemaal compleet. De nummer 26, Passenger met uh, Anywhere. Op 25 het plaat die 20 weken lang in de lijst staat. Dua Lipa, Hotter Than Hell. Op 24 de laatste en hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Robbie Williams met Love My Life. Op 23 staat Alvaro Soler met uh, Sophia. De nummer 22 dan Change samen met Phoebe Ryan met All We Know... Op 21 vinden we Katy Perry met Rice. En op nummer 20 Sean Mendes met Mercy. Op nummer 19 Justin Timberlake can't stop the feeling. En op nummer 18 Kaigo met Carry Me. Major Laser staat erin met Coldwater Op nummer 17. En op nummer 16 vinden we dan Selena Gomez met Kill 'em with kindness. Dus nummer 15 in handen van Zack Noel well met Trumpets. Van 8 naar 15 gegaan. Van 14 naar 14 gegaan op de loop blijven zetten is Mike Perry samen met Shy Martin met uh, The Ocean. En op nummer 13 vinden we dan Clean Band samen met Louisa Jones en met Cheers. Op nummer 12 Tuyamo Drop Dead Low. En je hoorde net uh, de nummer 11, Britney Spears samen met G Easy met Make Me. De Euro Breakdown op Redo. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 10 van uh, deze week draaien. Plaat die uh, vijf weken in de lijst staat en is dus blijven zitten. Kelvin Harris. you. are the one thing in my way. way the in my heart, I I my you no, so you the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Wilder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 summer on the summer on you Summer on You. Nou, die zomer die is nu ondertussen echt wel voorbij. De nummer 8 zit van deze week: Sam Veldt, samen met Lucas, Steve en Wolf. It's summer on You. Daarvoor weer de, de nummer 9: Calvin Harris. met uh, Rihanna. Met This Is What You Came voor. En daarvoor uh, Calvin Harris met uh, My Way. We hey, gaan snel door met de nummer 7 van deze week Dit is uh, Hailey Steinfeld Samen met Grey met de Starvin The Euro Breakdown You know just what to say Things that scare me I should just walk away But I can't move my feet The more than I know you It's changed I was so much Younger yesterday Oh Faster emotional earthquake, bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger. Take your pain when you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Mm -hmm. Dakselijk zeggen De Europese top 40. Hey, het is half vijf geweest en is het eigenlijk tijd voor de Nederlandse top 40, hè? Eh? Maar dan moet ik er wel even bij pakken. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. In vogelvluchten voor je doornemen de Nederlandse top 40, zoals uh, 58 op dit moment uh, presenteert. Maar daar kan je niet naar luisteren, want je luistert naar mij. Heel goed. Hey, op nummer 40 vinden we Rochelle met uh, Way Up. Op nummer 39 nieuw binnenkomen. Dat is uh, For You met Bitter Taste. Jay samen met uh, broederliefde met Ballon is nieuw binnengekomen op uh, 37. Ramaroon 5, Don't Wanna Know, is nieuw binnengekomen op een 36e plaats. Op 27 staat ook een nieuwe binnenkomen. James Arthur met Say You Won't Let Go. Nou, dan gaan we kijken naar uh, de top 15 uh, van uh, deze week. Imani met Don't Be So Shy op nummer 15. Op nummer 14 staat Ariane Grande met Side to Side. Op nummer 13 uh, wreck and bone Man met The Human. Nummer 12 in handen van Verena uh, met My Love. Eileen Steinfeld met Starving staat op nummer 11. En Shawn Mendes met Mercy op nummer 10. Op nummer 9 vinden we Jonas Blue met Perfect Stranger. En op nummer 8 Bruno Mars met 24K Magic. Major Lazer met Cold War vinden we dan op het zevende plaats. En op de zesde plaats staat uh, Baby X in The Name of Love. Op nummer 7 vinden we The Greatest van Sia. En op nummer 4 Calvin Harris, My Way. Op nummer 3 uh, Starboy met The Weekend van The Weeknd bedoel ik. Net zoals vorige week, net zoals vorige week op nummer 2, DJ Snake. ...samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You. En op nummer 1, niemand minder dan de zittenblijver van deze week... ...de Chainsmokers, samen met Halsey. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan weer door met de Europese hitlijsten... ...en dat doen we met de nummer 5 van deze week. Dit is Sia, samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Me, bless you. I don't give up. No, no, no, no, no, no, no, no, no, don't give up. Ja, samen met Kendrick Lamar met The Greatest. De nummer, vier van, of nee, de nummer vijf van deze week. Deze plaat mijn maar liefst 12 plaatsen gestegen. Maar daarmee maakt het nog steeds niet de snelste stijger. Want de snelste stijger die is maar liefst 29 plaatsen gestegen. En wie dat is, daar komen we zo direct bij uit. Hey, even nog een paar dingetjes. Bijna een jaar namelijk na de aanslagen in Parijs... waarbij bezoekers van de Bataclan onder vuur werden genomen... gaat de concertzaal weer open. Vrijdag vandaag dus maakte Sting bekend dat hij de eerste artiest zal zijn... die daar weer in de zaal zal spelen. Op 12 november moeten de deuren van Bataclan weer open gaan voor een muziekconcert. De dag na het concert van Sting, 13 november... worden de slachtoffers van de aanslagen herdacht. Nou, daar kwamen op 13 november 2015 89 mensen om het leven. Met het heropenen van de Bataclan moeten we ons uh, twee zaken realiseren, laat ding weten. Het uh, herinneren en eren van uh, een ieder die zijn leven verloor bij de aanslag... en daarnaast het leven en de muziek vieren waar dit historische theater voor staat. Nou, de complete opbrengst van de kaarten komt te goede aan uh, Live of Paris... En 13 november, Fratine Verité. In mijn Frans is het niet goed, dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hé, hey, er gebeuren nog meer dingen op 13 november. Ja, jij weet het ook niet, Hans. Nee. Nou, je heet Hans, hè. Geen Frans, dus Hans heb je het wel geweten. Hé, hey, er gebeuren nog meer dingen op 13 november. En dan gaan we het wat lokaler bekijken. Hier in ons prachtige dorpje, aan het strand, op het strand van Zandvoort... in hoogte van de rotonde, zal 13 november Sinterklaas aankomen. Jawel, echt waar. Ja, echt waar, echt waar. Je hoorde net op het NOS-nieuws dat Amsterdam geen Zwarte Pieten meer zal gaan uitnodigen. Na ja, eens verhalen te roost, Zandvoort zal dat wel doen. Je zou alleen maar uh, Zwarte Pieten gaan uitnodigen. Om uh, Sinterklaas te vergezellen. Uh, om hier in Zandvoort. Uh, ja, de, de drie weken hectiek, uh, zullen we maar zeggen. Waar het hele jaar over geloopt, uh, gezeikt te worden. Uh, voor de kindjes weer uh, leuke dingen gaan te brengen. Zoals uh, in de Corvo Sport al na de intocht. Leuke spelletjes. Er zijn maar liefst uh, 300 uh, kaarten voor verkocht. En ik kan je verklappen, dat is schrik niet. Binnen 2,5 uur was het uitverkocht. Echt, Marco Verzato doet het er nog langer over om zijn Sylvanica en Rosso te verkopen... als dat uh, Sinterklaas doet uh, in de korf. Sport al met zijn spelletjes. Kan je maar zien hoe populair die man is, hè? En zijn de zwarte pieten. Nou goed, dat was even de 13 november-ingeving uh, van me. Hey, uh, Michael Bublé zit uh, midden in de promotie van zijn uh, nieuwe album Nobody But Me... Maar heeft even wat andere zaken aan zijn hoofd. Volgens de achtduizend krant La Notchun... zou de eerste zoon van Michael Bublé, Noah, kanker hebben. Een paar dagen geleden annuleerde de zanger onder meer zijn bezoek aan RTL Late Night. Daarbij werd als reden voor het schrappen familieomstandigheden aangegeven. Nou, bronnen laten weten dat Michael Bublé en zijn vrouw Louisiana... binnenkort met een officiële verklaring komen. Nadere details zijn nog niet bekend... en de familie zou nu in de Verenigde Staten zijn voor behandeling. Zover over de wereldartiest en uh, lokale artiesten Dan Anouk. Die kennen we allemaal wel, hè? De, de rock chick. Maar uh, ze gaat iets heel anders doen. Want ze zal komend jaar op het podium verschijnen tijdens Holland Zinkt Hazes. De concertreeks is op uh, 18 maart. En van 23 tot en met 25 maart 2017 te zien in de Ziggo Dome. Eerder was al duidelijk dat André Hazes junior en Roxanne Hazes... gezelschap zullen krijgen van Jeroen van der Boom, Xander de Wil Willek Albert, Johnny Neubel, Edcilia Rombly en Peter Beensem. Nou, met die laatste stond Anouk donderdagavond op het podium in Amsterdam... en daar zong ze onder meer een uh, beetje verliefd. Nou, ik heb dat uh, stukje teruggekeken. Ja, dat was niet echt van de allerbeste kwaliteit, dat filmpje, zullen we maar zeggen. Ik, ik vind het toch niet kloppen bij Anouk, Nederlands Nederlandstalig. Dat hoort gewoon eigenlijk helemaal niet. Maar goed, dat zal wel uh, aan uh, mij liggen. Hey, we gaan de nummer 4 uh, draaien van uh, deze week voor jou. En is uh, blijven zitten in haar 17e uh, week. Of hun 17e week, kan ik beter zeggen. Want dit is uh, Ariana Grande samen met Nicki Minaj met Side to Side. out well, well, well, well, well, All these bitches Clothes is my mini-me I be smokin' so they call me Young Nikki Chimney Rappers and they feelings, cause they feelin' me my uh, I, I I give zero fucks And I got zero chillin' me Kissin' me pop the blue box that say Tiffany Curry with the shot Just tell them to call me Stephanie Gun pop Then I make my gun pop I'm the queen of rap Young Ariana Run pop uh. These friends Keep walking late to me. I give them up, can't hear them, no, cause I De nummer 4 van deze week, uh, Ariane Grande met uh, Side to Side. Uh, ja, we gaan aan de top 3 van uh, deze week uh, beginnen. En dan zal we ook uh, de, de, de snelste stijger met maar liefst 29 plaatsen in uh, voorkomen. Maar niet voordat ik een kleine resume heb gegeven van de top 10, hoe die er nou uh, precies uitzag. Ik ga het je verklappen. Op 10 uh, vinden we Calvin Harris met uh, My Way. Op uh, nummer 9 vinden we dan Kelvin Harris samen met uh, Rihanna. Uh, This is what you came for. De nummer 8 Sam Veld samen met Lucas and Steve featuring Wolf met Summer on You. Hij is toch weer gestegen, terwijl Dat de zomer echt voorbij is. Dat vind ik wel uh, bizar. De nummer 7 dan, die is blijven zitten in haar uh, zesde week... Heily Steinfeld samen met Gray en Z met Starving. De nummer 6, drie plaatsen gedaald in de, zijn 23ste weken. Sigala samen met John Newman en Nal Rogers. Met Give Me Your Love. De nummer vijf dan Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Ariana Grande samen met Nicki Minaj vinden we op een vierde plaats met Side to Side. En op een derde plaats, ja, dat zou je wel willen weten. Dat ga ik nog niet doen. Nee, ik ga eerst even de top drie van vorige week laten horen. En dan gaan we snel door met de top drie van deze week. Maar zo zag die er vorige week uit. Wat don't Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week, dus op uh, nummer 3, Sigala samen met uh, John Newman en Nile Rogers met Give Me Your Love. Nummer 2 vorige week was uh, Tough Low met Cool Girl. Uh, toen de tijd 10 uh, weken in de lijst. En toen de tijd 6 weken in de lijst, DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op uh, nummer 3 vinden we dus de stelste steiger. Bruno Mars' "24 Carats Magic." It my fault they all be jacked Keep up Players only. Come on put your Pickies Graves up ...met uh, 24 Carat Magic. Hey, maar even kort wat uh, over Bruno Mars... ...want uh, hij is niet boos op Kanye West... ...want in 2013 was Kanye West niet de meest vriendelijke artiest... ...richting Bruno Mars, ik weet het nog uh, heel goed... ...want tijdens de MTV Music Video Awards... Uh, ...zei West gaan ze Awards uitdelen... ...en Bruno Mars wint al die ellendige prijzen. Kunnen zenders niet iedereen uh, enthousiasmeren... ...terwijl dat die klootzak erbij is... Uh, hij en ik zijn cool, zo liet Bruno Mars weet in een gesprek met de Rolling Stone. Hij heeft me gebeld en zijn uh, verontschuldigingen aangeboden. Het is en blijft uh, Kanye. Nou, uiteindelijk hebben we Kanye nodig, maar hij zei. Uh, uh, maar wat hij zei, stak niet: je kunt mij altijd aanvallen, ik kan daar prima tegen. Ik geef mezelf de meeste kritiek al dus. Uh, Bruno Mars. Hé, hey, gaan door met uh, nummer 2 van uh, deze week. Plaaties uh, blijven zitten in uh, hun elfte week. Dit is Tavlo met Cool Girl. You can run free, I won't hold it against you. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it. De nummer 1, die is in handen van uh, DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You. Ondertussen zeven weken in de lijst en uh, wederom een eerste positie. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful something beautiful selling a dream smoking mirrors keep us waiting on a miracle on a miracle Ik sta met uh, Justin Bieber met uh, Let Me Love You. Zij ik al in zeven weken weer uh, in de lijst en uh, blijven zitten op een uh, eerste plaats.